Het is zes uur, Patrick Holtkamp, met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben communicatie onderschept... tussen belangrijke leden van Al-Qaeda. Dat is de reden dat de VS ambassades en consulaten sluit... en Amerikanen wereldwijd heeft gewaarschuwd voor mogelijke aanslagen... meldt de New York Times. In de berichten zouden aanslagen op Amerikaanse doelen... in het Midden-Oosten en Noord-Afrika zijn besproken. De Britten en Duitsers sluiten tijdelijk hun ambassade in Jemen. Politie en brandweer hebben gisteravond en vannacht urenlang gezocht... naar een Poolse man en een vrouw in een plas in het Limburgse Horst. De vrouw van 18 ging gisteravond zwemmen en kwam in de problemen. De 19-jarige man wilde haar helpen... maar is waarschijnlijk ook in de problemen gekomen. De zoekactie heeft nog niets opgeleverd en is rond drie uur gestaakt. Een van de grootste zuivelbedrijven ter wereld waarschuwt voor een mogelijke botulismebesmetting. Er is vorig jaar mogelijk iets misgegaan met het steriliseren van een pijp bij het Nieuw-Zeelandse bedrijf Fonterra. Daardoor zijn mogelijk bij acht afnemers babymelkpoeder en sportdrankjes besmet geraakt. Het is niet bekend welke acht bedrijven dat zijn. Uit het kantoor van de VN-gezant voor de mensenrechten in Guatemala zijn computers en documenten verdwenen. Er is bij hem ingebroken. Een daad tegen een VN-gezant is al zorgelijk, zegt een VN-chef. Maar in dit geval is het helemaal ernstig. Er zijn vaak vergeldingsacties tegen mensenrechtenactivisten in Guatemala. Het weer overdag, eerst grijs met in het oosten mogelijk wat regen, smiddags droog en geregeld zon. Het wordt vandaag 21 tot 25 graden.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 SMS nu Bied naar 3669 en steun ons eenmalig met 3 euro. Erik De Zwart, ambassadeur Biedbetten.com. Radio 1. VPRO. Word. Met Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom bij het laatste uur van onze uitzending deze week. Met daarin de ontknoping van een barre nachtelijke tocht van vijf stoere mannen. We volgden de afgelopen uren het uh, team Team. Vijf renners daarvan van de sponsorfietstocht Tour for Life. Die dit jaar voor de vijfde keer verreden gaat worden... En dat is van 1 tot en met 8 september. De opbrengst van Tour for Life gaat naar Artsen zonder Grenzen. De hulpverleners van deze noodhulporganisatie hebben een levensbelangrijke taak te vervullen. En daar is geld voor nodig. Drie renners van dit dappere vijftal van Team 10 zijn gisteren om half zes gestart op de Kouwberg bij Valkenburg in Limburg. En in Sittard zijn er twee aangesloten, dat is maar een paar kilometer verderop. En toen fietsten ze verder hierheen, naar Hilversum. Om hier in het laatste uur van onze uitzending aan te schuiven voor een goed gesprek. Tijdens hun tocht door Nachtelijk Nederland hebben we contact met ze gehouden. En gehoord over hun belevenissen. Ze gaan straks eerst even uitblazen, ze zijn nog niet gearriveerd. Daarna gaan ze een broodje naar binnen werken. Als je wilt zien wat ze allemaal gedaan hebben vannacht... en waar ze gelden hebben opgehaald, ga dan even naar onze Facebookpagina. Daar staat een link van hen, facebook.com slash woord.nl. En klik dan op die link van Team Team. Ik ga dus in de tussentijd, want ze zijn nog niet gearriveerd... eerst eens even met Nienke Winia praten. Ik heb haar om kwart voor uh, vijf wakker gebeld. Tom Klaas heeft dat gedaan. Ze is marketing- en communicatiemanager bij Tour for Life... en werpt in deze vroege ochtend licht op die organisatie. De doelstellingen en ook de onvergetelijke ervaringen... die iedereen eraan overhoudt. Nienke heeft namelijk zelf die tocht ook gefietst. Ze is gek op wielrennen, zwemmen, snowboarden... Sportieve evenementen, koken, eten en wijn. Kan u ook zeggen, lieve luisteraar, dat ze er heel sportief uitziet. Lekker afgetraind lichaam. Als je dat wil zien, kijk dan gewoon even op de webcam. Radio 1.nl volgens mij. En uh, dan kan je zien hoe Nienke eruit ziet. In 2011, dus zoals gezegd, deed ze zelf mee aan de Tour for Life. En ze zei daar onder meer het volgende over. Ik doe mee omdat ik gek ben op fietsen en ik dit een ultieme uitdaging vind. Ik verwacht pijn in mijn billen, maar het zal een onvergetelijke ervaring worden... als ik mezelf als sporter moet omschrijven... Dan kan ik zeggen dat ik altijd wil winnen. En opgeven is geen optie. Mijn rol in het Ga toch fietsen team zal zijn. voor de mannen uitrijden. en zorgen voor de nodige humor en gezelligheid. Laten we daar eens mee beginnen, Nienke. Goedemorgen. Goedemorgen. De nodige humor en gezelligheid. hoe heb je dat aangepakt. tijdens zo'n bitter heftige tocht? Nou, voordat ik met de Tour for begon... wist ik eigenlijk nog niet zo goed uh, wat het inhield. Ik, uh, via uh, een ex-collega van mij, Thomas Brown... Uh, die introduceerde mij bij de groep. We stonden op een, uh, op een bedrijfsborrel en hij zei tegen me... of ik vroeg aan hem van, joh, hoe gaat het met fietsen? En hij vertelde mij van, nou, ik ga de Tour for fietsen. Ik zei, nou, daar had ik nog, tot die tijd nog niets van gehoord. En toen vertelde hij zo enthousiast het verhaal... en toen dacht ik, nou ja, als ik nu... Uh, enthousiast en fanatiek wil gaan fietsen... Dan, zal ik, dan moet ik ook zoiets, een uitdaging voor mezelf vinden. En toen heb ik gevraagd aan hem van... joh, mag ik met jullie meerijden? En toen heeft hij inderdaad de volgende dag... we stonden natuurlijk op een borrel. En hij zei, nou, ik hoor je morgen wel. Want je staat nu met een biertje in je hand. En uh, nou ja, zo gezegd, zo gedaan. Ik heb de volgende dag heb ik hem een, een sms'je gestuurd. En uh, nou ja, gevraagd uh, van joh, uh, ik wil het echt... En toen kwam... Ja, zo ben ik er eigenlijk ingesprongen. Ja, dus... Uh... En wist jij op dat moment met dat biertje in je hand... en alle ontspanning van zo'n gezellig samenzijn... wat jou te wachten zou staan? Nee, eigenlijk niet. Eh... Uh, uh... Uh, er komt natuurlijk ontzettend veel trainen bij. Dat merk je aan zo'n team 10 ludieke sponsoracties die je moet gaan organiseren in één keer. Want je, ja, je verdeelt toch een beetje het sponsorgeld over het team uh, wat iedereen ophoudt. En de een is er natuurlijk beter in dan de ander. Maar iedereen draagt zijn steentje bij en je doet het ook nog eens voor een fantastisch doel. Ja, dat is, ja, ik vond het echt iets moois. En ik wist inderdaad van tevoren niet uh, waar ik aan begon. Uh, maar het heeft ontzettend goed uitgepakt. Nou ja, ik werk inmiddels voor de organisatie... en probeer nu inderdaad iedereen te stimuleren. En met de ervaring die wij in de afgelopen vijf jaar hebben gehad... met alle teams, ja kunnen we andere mensen daar ook bij helpen... om het zo leuk mogelijk ook te maken. Want het is ook echt heel leuk om dit te doen. Als ik dan ook merk met zo'n team 10 hoeveel enthousiasme zich... Ja, hier in, dit, in deze tocht ook is gaan zitten. En de mails die ik voorbij zien komen. En mensen die ze vragen om geld. Ja, het is in, in het begin is het een beetje spannend van... ja, hoe zullen mensen reageren? En we zijn toch nuchtere Hollanders. Ja, dan moet ik bij iedereen gaan leuren om geld. Maar je merkt toch dat mensen willen geven... op het moment dat je iets goeds doet... voor zo'n fantastisch ja, goed doel voor arts zonder grenzen. En ja. omdat je er natuurlijk een hele mooie prestatie tegenover zet. Want het is niet niks. 1262 nee, kilometer in acht dagen vanuit Italië. Ja. Je zegt, um, ik had er nog nooit van gehoord toen ik uh, met uh, hem in gesprek was. Tijdens uh, dat samen zijn uh, onder het genot van een kleine versnapering. Dat moet dan meteen de uitdaging ook wellicht geweest zijn om als marketing en consultant, manager en wat die termen tegenwoordig ook allemaal zijn. Om daar dan meteen de tanden ook in te zetten. Ja, ik... Uh, uh... Ja, het heeft me echt aan het denken gezet. Na die tocht. En eh, ik ben ook veel meer gaan fietsen. En uh, nou ja, de, op de fiets denk je nog wel eens over dingen na. Want je hebt genoeg uren dat je op die fiets zit. En toen dacht ik... Ja, dit was zo fantastisch. Ze heeft me zo'n ontzettend goed gevoel ook gegeven. Dat ik dacht van... Misschien moet ik daar iets mee. En toen... Um, heb ik eigenlijk een, uh, bij de hand een mail naar Bert Cocu gestuurd, uh, de eigenaar... en um, gevraagd van, joh, uh, kunnen we een keer om de tafel zitten? Want het heeft echt wel wat bij me losgemaakt. En toen zei hij, nou, geen probleem. En toen ben ik daar eigenlijk uh, vorig jaar zomer, uh, begin van de zomer... Heb ik daar, uh, hebben we een ontzettend fijn gesprek gehad, zo'n anderhalf uur... En, um... Was dat gesprek net zo bij de hand als de mail? Want je zegt een bij de hand en mail. Wat mag ik me daarbij voorstellen? Nou, of een bij de hand en mail. Het was voor mij misschien bij de hand, omdat ik dacht, ik trek de stoute schoenen aan en ik uh, vraag gewoon of ik langs mag komen. En um... ben je daar eigenlijk te bescheiden voor misschien? Nou, misschien wel. Ja. ja want dat ik want denk, je, ja. Je, je, je praat heel geenthousiasmeerd en, en bevlogen. En toch zie ik in de gezichtsuitdrukking zo'n beetje terughoudendheid inderdaad. Nou, ja. Ja. Ja. Nou ja, dat ik dat misschien ook wel spannend vind. En uh, dat ik... Uh, um, ja, nou, als het, misschien als het over mezelf gaat. Dat ik dan denk van... Dat ik dat dan spannend vind, inderdaad. Maar goed, het, was, het heeft ontzettend goed uitgepakt, uiteraard. En uh, we hebben een heel fijn gesprek gehad. En na de zomer werd ik gebeld. Van, Jon Nienke, volgens mij hebben we, een, uh, hebben we een leuke functie voor je. Wil je nog een keer op gesprek? Ja, tuurlijk. Ja, en zo uh, was het eigenlijk binnen een maandje was het rond. En uh, werd ik... Uh, ja, in de wereld van Tour for Life heb ik me gestoord. Je kijkt ja, ook echt heel figuren. trots. Ja, dat ja. is goed. Ja, is mooi. Ja. Ja. Ja. Het is natuurlijk ook voortgekomen uit je eigen initiatief. Wat je dan in eerste instantie bij de hand noemt. Maar wat dus gewoon heel daadkrachtig is geweest. En wat ook ja. zijn vruchten heeft afgeworpen. Ja. Je, je zegt over jezelf dat opgeven geen optie is hè, voor jou. Betekent dat dan ook dat je in deze functie... Echt gewoon je tanden erin gezet hebben om alles eruit te slepen wat erin zit. En dat bij wijze van spreken, Tour for Life bekender zou moeten worden dan Alp du 6 noem ik het dan maar. Even als een, een, een belangrijke compagnon, zeker conculega, kan ik het me nu ja. misschien ook noemen. Ja, ja, ik, ja, daar zijn we natuurlijk hard mee bezig. Kijk, heel veel wielrenners kennen het al. Uh, wat niet-wielrenners kennen het wat minder goed. Alp du 6 is toch een. Echt een, wel een ander evenement. Kijk, wij rijden natuurlijk in acht dagen uh, van Italië naar Nederland. Uh, het is niet één dag. Dus je moet echt wel een beetje getraind zijn... Uh, om die uh, acht dagen, 150 kilometer gemiddeld per dag te rijden... over beroemde kools, uiteraard. En uh, ja, mijn, mijn, uh, mijn streef is wel om dit veel bekender te maken dan het al is. En, en hoe ook pak je dat aan? Nou, door de media te bereiken. Ik ben natuurlijk heel blij dat ik hier vandaag mijn verhaal kan vertellen... en dat de teams zich al zo inst, uh, uh, uh, opstellen. Hè? Want ik merk ook dat uh, ons verhaal is belangrijk... maar het verhaal van de teams is natuurlijk nog veel belangrijker. Dus dat iemand zegt uh, als een uh, kleiskemperman... die zegt ook van ja, weet je, we gaan dit doen en we gaan de media bereiken... Uh, Um, dat is natuurlijk heel belangrijk. Dat de teams natuurlijk voor ons ook spreken hoe, hoe leuk het is... en wat voor sponsoracties ze doen. Zo krijgen we ook steeds meer bekendheid. Ja. En het is natuurlijk mijn, uh, mijn taak en mijn doel... Uh, om het nog bekender te maken. Om het ook uh, vanuit mezelf uh, te vertellen hoe mooi het is om zo'n tocht te rijden. En omdat ik er natuurlijk zelf ook heel enthousiast over ben... vind ik ook dat andere mensen daar, uh, het moeten horen. Ja. Jij, jij reed die tocht zelf in 2011... Kun jij je momenten herinneren waarop je dacht, nu moet ik zo diep gaan, ik wist niet dat ik het in huis had om dan dus inderdaad daardoor heen te worstelen? Ja, ja ik heb echt twee momenten gehad. En dat is heel gek genoeg was dat op de eerste dag al. Dat ik uh, mijn hartslag was echt vanaf het begin al 170, 180. En ik had moeite en ik dacht, oh hoe moet dit nou? En toen we eindigen dan altijd op de S. En. Um, en toen ik daar aankwam, nou, iedereen was al boven. Ik ben ook afgestapt en ik dacht. Ik nou, dacht dat je eindigde op de Kouwberg. Ja, nee, maar de eerste dag. Oh, de eerste wel, dag. Ja, nog even vanaf de. de van, ja, vanaf Even uh, de Aldiës ja, ja. na 110 kilometer dacht ik dat het was. En dan, um, nou ja, ik kon eigenlijk wel janken toen ik boven kwam. Ik dacht, als dit heel de week zo gaat, dan, nou ja, dan. Ik, maar, maar dan ben je ook zenuwachtig en dan. Ik denk dat het dat een beetje was geweest, want de tweede dag, de koninginnenrit... wat meeste mensen best wel een zware rit vinden... of best wel een van de zwaarste ritten vinden, uh, die ging eigenlijk heel erg goed. Misschien ook omdat ik druk eraf was en toen ging het eigenlijk uh, fantastisch. Ik had er echt vertrouwen in en dat merken we ook wel en dat horen we ook wel... dat de eerste drie dagen zijn gewoon echt wel spannend voor mensen. En dan komt de ene laatste dag, die is door de Belgische Ardennen, 225 kilometer... En die is ook wel pittig. Ga je op en af, en dan moet je blijven schakelen. En dan, uh, ja, ik had uh, uh, een hele lieve. Uh, Team, uh, teammaat van mij, Paul, die, die heeft gelukkig zo zijn hand op mijn rug gelegd en gezegd, je kan het, je kan het. En ik heb geloof ik alleen maar de strepen op, de, op het asfalt geteld. En toen ik er eenmaal was, dacht ik, oh, ik heb, we hebben het gewoon gedaan. Hoe fijn is dit? En dan die zevende dag hebben we dan ook een feestavond, dus iedereen ging daar helemaal los natuurlijk. En hoef je, nou ja, hoef je nog maar 100 kilometer tot de finish. En dat is dan echt peanuts vergeleken bij de rest van de tocht. Ja, 100 kilometer. Ja, 100, is dat <laughs> Volgens mij is dat meteen de langste etappe die je nu Omschrijf van 225 kilometer. Ja, ja, dat klopt. Nienke Winia, vol enthousiasme over Tour for Life. Hij wordt dit jaar opnieuw verreden. En we hebben daarover een prijsvraag uitgeschreven. Uh, uh, en in die prijsvraag kun je kans maken... op zo'n onvervalst Tour for Life t-shirt. En jij weet het antwoord, dus zeg alsjeblieft niks. Want dan weet de rest van Nederland het ook al. De vraag is... Hoe noemt men het jubileum dat Tour for Life dit jaar viert? Is dat A, het houten jubileum? Is dat B, het tinnen jubileum? Of is dat C, het lederen jubileum? Nou, gaat eens dus even lekker opzoeken, zou ik zeggen. Kijk bijvoorbeeld eens op tourforlife.nl. Daar kan je een hele hoop informatie vinden. En stuur dan uw antwoord naar woord.vpiro.nl... en zet eventjes in het onderwerp prijsvraag. Dan weten wij waar het over gaat... Schrijven kan ook, dat adres is postbus 11 1200 JC in Hilversum. Nienke Winja. Um, Tour for Life. De opbrengsten gaan naar artsen voor, um, zonder grenzen. Als je dan op zo'n heel moeilijk punt zit, dat je echt het... Heftigste uit jezelf moet halen om zo'n dieptepunt te overleven. Denk je dan ook heel idealistisch aan: ik doe dit voor een goed doel, of moet het dan echt alleen maar uit jezelf komen? Nou, op het moment dat je het natuurlijk echt heel, heel zwaar hebt, denk je ook: ik wil dit overleven en ik moet ervoor gaan en ik moet het einde halen zonder dat ik afstap. En... Maar als je dan eenmaal aankomt op de camping en je ziet al die vrijwilligers die er voor jou staan om te klappen en uh, die er hele week erbij zijn om je te helpen en ook mensen van artsen zonder grenzen die informatie tijdens die week geven en uh, ja, echt supporters zijn voor je, dan denk je wel weer oh ja, en ik doe het ook nog eens voor een goed doel en ik doe het voor artsen zonder grenzen ja, wat natuurlijk fantastisch is en het is natuurlijk ontzettend goed dat er zoveel geld wordt opgehaald. En wat is ze... de reden of oh, sorry dat ik je even onderbreed, nee, maar wat is, is de, ja. wat is de reden dat uh, artsen zonder grenzen is, is uitverkoren om die gelden te ontvangen. Want jullie doen ieder jaar het voor artsen zonder grenzen. Ja. Het is niet ja. zo dat je een wisselend doel neemt... zoals bijvoorbeeld uh, het Glazen Huis uh, kiest per jaar een doel waar het heen gaat. Ja. Nee. nee, we doen het echt puur en alleen voor artsen zonder grenzen. En waarom is dat? Ja. Nou ja, omdat wij heel erg verbonden zijn met Arts Zonder Grenzen en Arts Zonder Grenzen met ons. Dus, uh, en ik denk ook dat het goed is, ook voor uh, je brand, om dat ook alleen maar voor Arts Zonder Grenzen te doen. En omdat Arts Zonder Grenzen heel erg hard dat geld ook nodig heeft. Nou, ja, er zijn heel veel plekken de, natuurlijk waar geld hard nodig is. Nee, tuurlijk, is. tuurlijk. Maar met dat, uh, met dat geld, wat ze jaarlijks dus krijgen, ook van Arts Zonder Grenzen, kunnen ze zoveel mensenlevens redden en, uh, ja, en noodhulp bieden. Dus vandaar dat wij het ook echt voor artsen zonder grenzen... en in samenwerking is het ook echt. Dus we blijven het ook voor artsen zonder grenzen doen. Ja. Ja. Ik vond het ook wel heel erg indrukwekkend. Ik moet dan heel even naar het licht, want voor iemand van uh, 51... en s ochtends om kwart over zes <laughs> op Radio 1... <laughs> na een nachtje doorgehaald te hebben... zijn dit hele kleine letters namelijk. Uh, dit is uh, een zogenaamde geefladder. En die uh, staat dan op de site van artsen zonder grenzen. Ik zal eens een voorbeeld noemen, want... Dat vond ik heel indrukwekkend. Wanneer je 5 euro zou doneren, ik vind het een beetje weinig... maar sommige mensen kunnen niet meer missen... dus daar ja. moeten we ook respect voor hebben natuurlijk. Maar met 5 euro kunnen wij zo'n 100.000 liter water zuiveren. Goed voor 5000 mensen per dag. En hiermee kunnen wij hen tegen door water overgebrachte ziekten beschermen. Dat is 5 euro. Ja, fantastisch hè? Ja. Ja. Ja, ik ben ook heel blij dat, we dit, uh, of dat Arts van de grenzen dit ontwikkeld heeft. Het is, uh, het is ook iets tastbaars. Dus, uh, we nemen het ook altijd mee. Uh, we geven dit ook altijd aan de deelnemers. Om te laten zien wat ze met zo'n klein bedrag... Uh, als ze dat ophalen, wat er mee gebeurd kan worden. Want vaak vragen mensen, ja, waar gaat dat geld dan heen? Hey, en zeker in deze tijd dat, wordt daar kritisch naar gevraagd. En dan, als je zoiets kan laten zien... dan uh, um, uh, ja, weten mensen ook uh, wat, wat Arts zonder Grenzen daar allemaal mee kan doen? En ze, ze hebben net ook in, uh, in, in, ik dacht, vier grote steden gestaan. Met echt met een kamp. Hebben ze helemaal opgebouwd zoals dat gaat uh, uh, waar ze noodhulp bieden in een land. En dat was zo indrukwekkend om te zien. Dat ze daar uh, gaven ze ook rondleidingen. En dat is fijn om een keer in contact mee te komen. Dat je echt weet hoe het aan toe gaat. En ze hebben natuurlijk, als je naar de site gaat van Arts zonder van Grenzen, hebben ze heel veel mooie uh, uh, video om te, om te lezen en te, om te kijken... om een keer het gevoel te krijgen van... wat doen ze nou allemaal eigenlijk? Ja. Dat vond ik inderdaad heel indrukwekkend... want ik heb daar natuurlijk in de voorbereiding ook even op gekeken. En dan zie je een dame in beeld... die in het donker zit. En, en, en je kunt bijna de hitte voelen... ook waar ze in moeten werken, lijkt ja. wel... Uh, je, je, je ruikt bijna de droogte, zal ik maar zeggen, als je naar zo'n filmpje kijkt. En dan zie je haar dus aan het einde van een dag doodmoe zeggen, ja. En als je dan terugkomt in, in, in je tent of, of in je verblijf... en je kijkt dan even terug op de dag, ja, dan moet ik soms gewoon huilen. Ja, bizar, Vanwege hè? datgene ja. wat ze die dag hebben meegemaakt. ja. ja. En even later in het volgende shot zie je haar heel daadkrachtig optreden... Ja. terwijl er een kindje wordt binnengebracht... Ja. dat per ongeluk ja. of misschien wel expres door soldaten uh, is geraakt met, ja. uh, in, in vuurgevecht. Ja. En dan zie je er weer heel heftig en daadkrachtig en professioneel optreden. Ja, het is ongelooflijk. Inderdaad... Um... Uh, dat is grappig dat je dat zegt. Want dat is ook, wij krijgen natuurlijk die videoblogs ook om te laten zien. Tijdens de Tour for Life krijg ik dat onder ogen. En dat is zo indrukwekkend. Inderdaad, toen vertellen ze hun verhaal. En dan zie je inderdaad een, een, een, een uh, jonge arts uh, uh, met zoveel pijn. Passie uh, doen ze dat werk terwijl, um, terwijl ze in een klein tentje soms een jaar moeten logeren achter het hospitaal wat ze hebben opgezet. Nou, dat is echt petje af. Dat vond ik, dat wist ik echt van tevoren niet. En dat als ik dan ook ben bij op het hoofdkantoor in Amsterdam. Um, ja, zoveel passie werken ze daar. En, uh, uh, en het is zo. Ja, het is natuurlijk heel internationaal. Er zijn natuurlijk heel veel expats, heel veel artsen, maar ook logistiek medewerkers. Dat als er uh, zit daar een groot uh, emergency, emergency team zit daar. Dus mocht er morgen ergens een ramp gebeuren, dan zijn ze, nou, kunnen ze binnen 24 uur ter plekke zijn en dan hebben ze alles opgebouwd. Nou, het is echt ongelooflijk. Ja. Dan gaan ze met een grote truck reizen door het dorp heen met een grote toeter. En dan. Uh, ja, Dan zijn ze operationeel. Op, ja, zijn ze operationeel, ja. ja, ja. ja. Dat, is, dat, dat is dus de ene kant van de medaille: de, de, de passie, de bevlogenheid, de inzet waarmee mensen werkzaam zijn. Nog even terug naar dat kritische punt: inderdaad, geld ophalen, uh, bijna bedelend bij donateurs langsgaan. Terwijl we tezelfde tijd weten dat ook bij goede doelenorganisaties... vaak ontzettend veel aan de strijkstok blijft hangen... van bijvoorbeeld de directeur. Hoe is dat bij Tour for Life, dus jullie organisatie geregeld? Ik bedoel, wat toucheer jij per maand? Heb je een heel vet salaris Nee. als chef communicatie? Nee, of, nee, nee helemaal niet. Ik, uh, de meeste mensen doen het ook echt uit passie. Nou ja, mijn passie is natuurlijk wielrennen. Uh, en natuurlijk, ik word betaald. En het is gewoon ook een fulltime job. En ik ben daar heel veel uur mee kwijt. Maar ook, dat geldt ook voor... Arts zonder grenzen. Die zijn er echt heel duidelijk in. Um, dat een arts bijvoorbeeld. die krijgt echt minimumloon. Dus um, je moet je voorstellen: die mensen hebben. Nou ja, een, een uh, opleiding. En dan nou ja, hebben ze meestal ook nog een specialisatie gedaan. En dan gaan ze voor arts zonder grenzen werken. Nou, dat is het gewoon echt het minimum. En daar wordt nog ook een deeltje van afgehaald, zeg maar, voor uh, spaargeld. Dus uh, om maar aan te geven, zeg maar, dat, dat je echt wel passie moet hebben... wil je voor de organisatie werken. En absoluut. zoiets geldt ook voor de directeur van artsen zonder grenzen... of de directeur van Tour for Life, dat die ook ja. niet op de balken nee, de norm zit... Nee, maar ver nee, naar beneden. absoluut niet. En ja. dat durf ik echt... Uh, mijn hand voor in het te steken. Dat is, ja, het is echt zo. Natuurlijk zal een directeur wat meer, be, meer betaald krijgen. Maar goed, daar moet hij ook hard voor werken. En het, uh, nou ja, zeker in deze crisistijd, denk ik dat het heel belangrijk is dat ze er zijn en dat ze ook goed opgeleid zijn. Ja. Ja. Je vindt het wel logisch dat zo'n uh, zo ja. zo kritisch onderwerp ter sprake zeker. komt. Hè? Want ja, mensen die inderdaad bijvoorbeeld zeggen, ja, wachten ze even, ik kan het zelf al bijna niet missen. Ja. En zich dan ook nog afvragen of het allemaal wel goed terecht ja. komt. Die ja. moeten natuurlijk ook dit signaal krijgen van, dit klopt, dit gaat met bevlogenheid en passie en er blijft niet ergens iets hangen nee. waar het niet zou nee. horen te hangen. Nee, dat klopt. Ja. Ja. Over nee. strijkstokken ja. hebben we het dan, hè? Nee ja, Precies, ja. dat klopt ook. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Um, Nienke, Winja, wij hebben de hele nacht ook uh, contact gehad met uh, Team Tien. Uh, zij zijn uh, gisteren om half zes vertrokken vanaf ja. uh, de Kouwberg en uh, op Radio 1 hier bij Woord van de VPRO hebben mensen dus uh, die hele tocht een beetje kunnen volgen, want we hebben regelmatig contact met ze gehad. In hoeverre is nou Tour for Life ook bezig met de mensen die zich inschrijven om straks in september mee te doen, te begeleiden in die voorbereiding? Want mensen beginnen ergens aan, maar ze weten misschien helemaal niet waar ze aan beginnen. Nee, dat klopt. Dat, um, uh, daar gaan we zorgvuldig mee om, omdat we dat heel goed begrijpen ook. Um, dat het zomaar niet... Niet, het is niet niks. Uh, want ze moeten natuurlijk uh, maandenlange training zit erin. Uh, en dan dat is natuurlijk niet het enige. Maar dan moet je ook nog eens in je vrije tijd. Meeste mensen hebben gewoon een, uh, een baan, moeten ze ook nog eens die, die, die, die 15.000 euro per team ophalen. Dat is het minimum wat opgehaald. Minimum wordt het, wat opgehaald maar wordt, waarom ja. is dat het minimum? Want stel nou dat je dan drie weken van tevoren daar niet aan voldoet. Want dan, dan mag jouw team niet meedoen. Ja, Oh jee. Ja, ja die, die vraag krijg ik heel vaak uh, van teams, zeker in de, in de beginfase. Wat gebeurt er nou hè, als we uh, 1000 euro of 2000 euro tekort komen? Uh, wat ik altijd zeg, het is, is zo moeilijk om mensen uh, die keihard ervoor geknokt hebben, heel het jaar, en die net die 15.000 euro halen, en dan krijgen ze tijdens het doorverlijf te horen dat een ander team uh, 13.000 euro op opgehaald nou, dan zou ik toch echt niet meer mee willen doen. En dan zou ik ook geen goed gevoel meer hebben bij Tour for Life. Dus dat is iets wat we gewoon echt zeggen... nee, helaas, er kan niet meer meegedaan worden... als je niet genoeg geld ophoudt. Maar, daar zeg ik wel bij, we laten, ze niet, we, we laten niet iedereen aan zijn lot over. We, gaan, uh, we hebben van tevoren hebben we informatieavonden die we geven... Uh, ze kunnen ons dag, nou ja, dag en nacht bellen, maar ze kunnen ons <laughs> gewoon bellen en mailen en uh, en we geven uh, fondsenwerving uh, uh, dus dan uh, ga, ben ik door heel het land gegaan. En dan uh, geef ik uh, op uh, diverse avonden... geef ik echt clinics in, het, in, in, in de fondswerving. Dus uh, hoe, hoe ze het moeten doen, wat voor idee, wat werkt, wat niet werkt. Zo uh, geef ik een presentatie aan die mensen. En, uh, nou ja, maar je zou toch ook kunnen denken, iedere euro is er één. Dus als iemand er maar 13.000 heeft in plaats van 15, het is mooi welkom in Artsen Zonder Grenzen. Is daar ook mee geholpen? Want en we hebben net een, gelezen ja. wat er met 5 euro kan. Ja, en dat is natuurlijk een fantastisch bedrag. Maar moeten we wel wel... Uh, uh, wat we niet willen is dat het volgende jaar bijvoorbeeld dat iemand zegt van ja, maar ik heb uh, van uh, team... Uh uh, een ander team gehoord dat ze maar 13.000 op. Daar krijg ik echt problemen mee. Dus daarom hebben we echt een grens getrokken van minimaal 15.000. En de meeste teams halen dat ook gewoon. En het is ook echt te doen. Heeft het ook een soort organisatorisch karakter? Want tot op heden hoor ik hoofdzakelijk een soort, het emotionele aspect van... ja, maar als andere teams voor 13.000 fietsen en wij hebben wel 15.000 gehaald... jij zegt zelf, daar zou ik niet blij van worden. Ja. Dus dat is eigenlijk meer een emotioneel iets. Terwijl ik denk, ja, 13.000, hup, is een mooi verhaal. Mooi ja. bedrag. ja. Maar als jij er keihard voor geknokt hebt met je team en voor die 15.000 euro, ja, ik. Maar dat andere team heeft misschien net zo hard geknokt voor die 13.000, ja, denk ja, ik dan? Ja, ja. Nee, toch niet. Ja, maar ik snap niet waarom niet. ja, moeten gewoon echt heel streng in zijn. Ja, maar ik ben op zoek naar de reden waarom. Is het, is het omdat je maar maximaal zoveel teams wil laten meedoen... en omdat het van zichzelf al een vrij kostbare organisatie is? Of hoe moet ik het zien? Nee, je moet het meer gewoon echt uit het emotionele aspect zien... dat we gewoon echt niet willen dat het... Wat, dat het, het, het brengt je merk gewoon in gevaar. Mm -hmm. En um, uh, dat is misschien ook een beetje wat we horen zeg maar, van anderen goede doelen met zo'n sportevenement. Daar krijg je kritiek van. En dat, dat willen we gewoon niet. We willen gewoon dat mensen 15.000 euro ophalen. En uh, ja. Niet en voor... kritiekloos van Italië naar Precies, Nederland. Iets, uh, Precies. Voor veel, geld. Oh, voor veel geld. Ik kan je vertellen dat Team 10 dat uh, bedrag al lang uh, binnengesleept ja. heeft. Uh, dat, uh, dat team dat staat al ergens. Uh, eens even kijken op de vierde plaats in de top 10. Wat betreft de hoeveelheid uh, die ze hebben binnengesleept. Ja. Boven de 25.000 euro, geloof ik. En ik heb begrepen dat Team 10 uh, inmiddels is gearriveerd. En Team 10 gaat dus ook inderdaad van 1 tot 8 september... fietsen voor Tour for Life. En in Team 10... Tien zitten Martin Kemperman, Paul van Kampen, Arno Bolte, Rick de Buk en Kleis Kemperman. En dan nog zes andere mensen. Denkt u, ben, bent u de tel kwijt? Ja, dat is wat verwarrend. Ze heten Team 10, maar inmiddels elf leden. En ze zijn gearriveerd, dus als het goed is heb ik nu contact met verslaggever Tom Klaassen... die ze opvangt bij de hoofdingang van het videocentrum. Goedemorgen Tom, zeg het maar. Ah, hoi Nora, ik sta hier inderdaad bij de hoofdingang van het NOS-gebouw... waar onze nachtfietsers net uh, de hoek om komen gereden. Hallo. Leuk dat, jullie, leuk dat jullie er zijn. Ik zal je even een hand geven. Ik ben Tom. Hallo. Nou, ze zien er uh, eigenlijk nog behoorlijk uh, fris uit, mag ik wel zeggen. Ik had, uh, ik had heel wat aangedanere gezichten verwacht. Hoe uh, ruiken ze? Nou ja, ik krijg wel een beetje klamme handjes. Maar uh, voor de rest uh, zien ze er echt vrij fris uit. Martin Kemperman heeft een wond op zijn elleboog. Die is gevallen, geloof ik. Martin, 225 kilometer fietsen van Valkenburg naar Hilversum. Hoe gaat het met je? Eigenlijk heel erg goed. Ja. Heel erg goed. Het was een prachtige nacht, echt waar. Hebben jullie eigenlijk helemaal geen ontberingen gehad? Ja, dat zou je wel willen. Het zou het verhaal ook wel zo mooi maken. Maar nee, eigenlijk niet. De enige ontbering, of de beren, zaten in ons hoofd. van komen we wel op tijd. Ja, waren jullie bang dat jullie niet op tijd aan zouden komen? We hebben de laatste twee uur echt giga had gefietst. Fijn dat jullie er zijn. Hoe hebben jullie ongeveer gereden? Uh, nou, over met wie praat ik nu trouwens? Want met ik heb even de namen niet sorry, allemaal ja. meegekregen. Paul van Kampen. Paul van Kampen, hallo. hallo. Uh, nou ja, rechttoe toe, recht aan. En een groot stuk in het donker, dus uh, ja, dan zie je niet zo heel veel dat ze is Maar wat veel goed maakte, vond ik onderweg, waren de euforische momenten. Omdat mensen gewoon wel heel erg uh, leuk reageerden. En echt hartverwarmend uh, ook op het doel en de actie. Dat zien ze meteen naar je shirt. En uh, nou, Ik denk dat we daar allemaal uh, nu nog betrekkelijk uh, in goede uh, fruitige staat uh, hier gearriveerd zijn. Maar we voelen het wel in de benen, mannen, denk ik. Uh, ja. Ik kan het me heel goed voorstellen. Ik denk niet dat ik het vol had gehouden. Uh, hoe was jouw naam? Arno Bolte. Arno Bolte. Zijn jullie onderweg veel mensen tegengekomen? Ja, uh, we zijn uh, terechtgekomen op een aantal plaatselijke kermissen. <laughs> uh, daar werd gul gegeven. De plaatselijke dj heeft even voor ons de muziek stilgehouden en het Zonder Grenzen doel aangekondigd. We zijn met de helm rondgegaan en we hebben, ik geloof, nou iets van 200 euro opgehaald. Nou. Daarna zijn we nog op de mijl van Mazen terechtgekomen per ongeluk. Daar hebben we Bram Tankink de hand mogen schudden. Dat was een profronde. Dus daar hebben we ook even geld opgehaald. Nog een rondje mee gefietst? Uh, ja, we hebben een rondje meegefietst. Mensen wilden ook met ons op de foto. Maar uh, ja, we hebben ook toch wel een beetje een dikkere buik dan die profielrenners. Een ah, buik inhouden dan. Zo is het, ja. Uh, dus dat, dat lukt even goed. En er kwam nog wat geld los ook. Dus dat ah, het, is, uh, het is niet onopgemerkt gebleven. Kom ja. snel mee naar boven. Dan gaan we een boterham eten. Ja. En uh, naar Nora in de studio. Ik wil ze wel even ruiken, inderdaad, van dichtbij. Nou, dat um, kan goed. We gaan, Nora, we gaan even de fietsen ja, in de gang neerzetten. Daar had ik een praktische en, vraag over. Waar gaan die fietsen naartoe? Ja, die fietsen die mogen geloof ik in de gang neer worden gezet. Volgens mij was dat okay. allemaal heel erg mooi en netjes uit overlegd. Ik zie de beveiliging een tikje zorgelijk kijken. Maar dat komt volgens mij wel in orde. En anders maak jij het wel in orde, hè? Ja, orde. We zien je zo. Okay. Oké, okay, tot zo meteen. Oké, okay, hoi. Dan gaan ze met die slappe beentjes de lift in, denk ik. Tenminste, raad ze niet aan om dan de trap te nemen. U luistert op Radio 1 naar VPRO's Woord. En we zijn de hele nacht onderweg geweest met Team 10 van Tour for Life. En Tour for Life, dat is een sponsorfietstocht... die van 1 tot en met 8 september verreden wordt. En ze vertrekken dan vanuit Italië en rijden in die acht dagen. 1262 kilometer richting Nederland. Het eindpunt is de Kabau. Berg, zeg ik het nou goed? De Kouwberg. De Kouwberg, hoe kom je daar nou toch ineens bij? De hele nacht zeg ik de Kouwberg en nu ja, heb je ik het over het zo goed. Ja. En dat is het eindpunt dan. En de opbrengsten die, uh, zijn allemaal voor artsen zonder grenzen. En uh, de teams brengen dus minimaal 15.000 euro in. Team 10 staat inmiddels op ruim 25.000 euro. En bij mij in de studio ziet uh, Niemke Winia. En zij geeft uitleg over de organisatie en de doelstellingen. Eh... Uh, we wachten even op de heren die gaan een broodje eten. We hadden het over uh, inderdaad de opbrengsten. Artsen zonder grenzen, 15.000 minimaal. En er zat ook een beetje een emotioneel idee achter. Dan heb je in ieder geval iets om voor te boksen, voor te vechten, voor te worstelen. En de meeste teams halen dat dus ook. Ja. En Hoeveel mensen doen er in totaal mee? Zo'n duizend, geloof ik, hè? Nee, dit jaar hebben we nou ja, in totaal zeg maar met alle vrijwilligers en medewerkers. Maar we hebben uh, dit jaar hebben we 550 renners. Dus echt fietsers die meegaan. En elk team mag twee supporters meenemen. En die rijden en ze mogen ook per team twee volgauto's meerijden. Dus eentje begeleidt ze op de route. En eentje rijdt door naar de camping om de tentjes op te zetten. Omdat je na 150 kilometer heb je daar niet meer zoveel zin in. Om het zelf te doen. Maar uh, ja, dus ze mogen... Twee begeleiders meenemen per team. Dus na iedere etappe moet ook nog ergens een, een soort kampement worden opgeslagen. Dan moet de volgende ochtend weer worden afgebroken. Ja. En naar de volgende plek gebracht. Ja. Dat is een arbeidsintensief geheel. Ja, dat is het ook. Het is een weeklange verplaatsen van camping naar camping. En uh, we gaan uh, dit jaar ook 150 vrijwilligers mee. En die breken het, uh, het kamp op, zeg maar. of die zetten het op. En die breken het weer af s'avonds. Maar je kan ook denken aan vrijwilligers die aanmoedigen. Aan uh, op de checkpoints. Uh, dus dat zijn uh, voor de mensen die dat niet uh, kennen. Dat zijn uh, um, uh, ja, eigenlijk twee pauzes hebben we per dag voor de renners. Zodat ze even bij kunnen kopen waar ze wat te eten krijgen. Waar ze even weer kunnen opladen voordat ze de volgende 75 kilometer nog moeten. Ja, ja. En daar hebben we ook uh, uh, uh, we hebben een heel massageteam wat klaar staat. Uh, ook op de camping, maar ook op de checkpoints. Dat ze lekker even gemasseerd kunnen worden. Uh, even... De benen los voordat ze weer op de fiets stappen. Ja. Volgens mij las ik op jullie site tourforlife.nl dat jullie nog vrijwilligers zoeken die bij het eindpunt, die Kauberg, nu ja. zeg ik het goed, die daar eigenlijk een beetje een, een, een feestelijke ontvangst uh, willen neerzetten. Daar ja. zoeken jullie nog vrijwilligers ja. Ja. voor. Ja. Ja. Hoe Wij kunnen mensen nog... zich opgeven en wat zijn, laten we zeggen, de de criteria op basis van mensen daar aan deel kunnen nemen? Uh, je moet goed kunnen juichen. Dus uh, je nou, moet dat goed in heel Nederland wel. <laughs> nou ja, precies. Dat wordt altijd bewezen ja. bij voetballen. Ja, nee, we zoeken mensen inderdaad uh, specifiek op die dag. Want we, uh, we hebben voor de hele week hebben we in principe genoeg vrijwilligers. Maar we zouden graag uh, uh, nog een stuk of 15 vrijwilligers willen hebben voor op de Kouwberg. Om al onze renners, zeg maar, die zo hard hebben gerend, uh, he, gefietst heel de hele week. Om die even een, echt een heldenonthaal te geven op de Kouwberg. Dat zouden we heel mooi vinden. Dus, en ze kunnen zich opgeven naar info. @tour4life. En daar kunnen ze zich opgeven voor. Ja, goed met de met de met het onderwerp uh, Kouberg uh, finishdag uh, Tour for Life. Ja, en ja. De, de site zelf Tour for Daar kun je ook via allerlei ja, links je, natuurlijk alles precies vinden. met ons contact opnemen. Juist. Ja, ik zie uh, de heren binnenkomen. Die hebben pittig gefietst, maar wij gaan eerst even een dagje fietsen en dan doen wij met Martine Bijl. Zon bescheen het boerenland, ze reden langs de waterkant Een dagje fietsen Het was een niet te scheiden span, voorop ging blonde Marianne Daarachter Ferdinand en Jan En Kees en Sietse Die Marianne die was zo snel de beste van het hele stel. Wat kon die fietsen? Dat was begrijpelijk omdat ze reeds als kind in het zadel zat. Omdat er pa de stalling had. van al die fietsen. Soms speelde een van hen het klaar om bij een boer speciaal voor haar een peer te bieden. Nam Marian welwillend aan. De held was tamelijk voldaan, want hem werd even toegestaan. Naast haar te fietsen. Een uurtje rusten in het gras, Marian bleef lekker waar ze was. Dicht bij de fietsen. De jongens renden door elkaar als hazen, hier en dan weer daar. En weer stil zijn blik op haar. En zei ze liet, ze. zo gaat het s'avonds weer terug. De lage zon al in de rug. Een dagje fietsen. De lijven moeder benen traag. De jongens in hun hart wat vaag. Heeft ze me opgemerkt vandaag tijdens het fietsen. Ze denken stiekem aan een zoen en aan verboden dingen doen, ver van de fietsen. Nou ja, het gaat vandaag niet meer, misschien, misschien een andere keer. En morgen gaan we lekker weer, een dagje fietsen. Een dagje fietsen met Martine Bijl. Dat gold niet voor de heren die hier inmiddels bij mij zijn aangeschoven. Die hebben namelijk een dagje en een nachtje gefietst. En dan heb ik het over vijf leden van Team 10... die voor Tour for Life gaan fietsen in september. Martin Kemperman, Paul van Kampen, Arno Bolte, Rik de Buk en Kleis Kemperman. En het begint hier inderdaad in de studio heel anders te ruiken dan hiervoor. <lacht> Want ze zijn alle vijf hier nu binnen. Heel ik kan moeilijk een mondkapje voordoen, want dan ben ik volgens mij niet meer te verstaan. Maar dat maakt niet uit. Heren, ten eerste, uh, hartelijk gefeliciteerd. Hoeveel kilometer was het nou uiteindelijk, Kleis? Ik, mijn tellertje is uitgevallen uh, 10 kilometer geleden. Ja, dan kan je het precies uitrekenen. 211, zegt Paul. Plus 10 is 221. Nee, 211, want zijn tellertje is niet uitgevallen. Oh, juist. 211. 211. Oké, okay, nee, dan noteer ik dat eventjes. Want volgens mij heeft uh, de VPRO, ondanks uh, de bezuinigingen die bij ons uh, heersen, toch een uh, klein... Plus 10 uh, is 220. Ja, dat zie je wel. Ja, ja. Ja. Ik wou het al zeggen, ja, namelijk. Ja, ja klopt. Ja. Maar uh, ja, je was me weer voor. Hè? Maar Rick, die is vanmorgen begonnen in... Waar ben jij begonnen? Die is in Brussel begonnen. en toen ah, nog Ah, die beetje... is in Brussel begonnen. Nou, dan wordt het 250. <laughs> Ik dacht dat jij naar huis ging lopen. Dat is Martin Kemperman, ja. dames en heren luisteraars. En Martin Kemperman is uh, onder andere degene... als u al eerder aan het luisteren was naar Radio 1... hier uh, bij VPRO's Woord. Die is eigenlijk meer van het uh, hardlopen op uh, blote voeten. Dus ja, ga maar even de schoenen uittrekken. En dan wil ik zo meteen eventjes uh, naar het uh, eeldgehalte kijken daaronder. Op radio1.nl kunt u op de webcam naar deze zweterige mannen kijken... wanneer u daar behoefte aan heeft... En uh, Martin is ook de enige die volgens mij uh, vannacht onderuit is gegaan met de fiets. Dan heb ik ook nog helemaal of bijna niks gehoord van uh, Arno Bolt. Goedemorgen. Goedemorgen. De andere uh, renners die hebben we al even gesproken. Ja. Ik heb jou nog niet gesproken. Um, Egmond aan zee, heerlijk. Twee dochters, 20 en 24, die kunnen binnenkort zich ook gaan opgeven... om te gaan trainen en mee Sorry. fietsen, denk ik dan Doen maar. Doen ze graag, ja. Ja, toch? Ja. Is er eigenlijk een maximum aan het aantal leden in een team... Dat is misschien een vraag nog even voor Nienke. Ja, er is een, een, een maximum. Uh, we zijn vorig jaar, of tot, tot vorig jaar, zijn we van zes tot negen uh, personen. Je mag dus dit jaar uh, voor het eerst een elfde of een twaalfde persoon uh, erbij. En dat is nog even los van die uh, fans en die uh, twee verzorgers die je dan mee mag nemen. Ja, klopt. Juist. Juist. Ja, ja. ja. Nou, nou, ja. Oké, okay. dus dan kunnen die dames uh, Bolten die kunnen nog wel even toegevoegd worden aan het team. Jullie zijn nu met z'n elven. Uh, dat was even verwarrend, 10. Team, team. Arno, um, toen jij betrokken werd bij dit plan om, om te gaan fietsen... in acht dagen, 1262 kilometer, wat was jouw eerste gedachte? Ik doe mee. Echt waar? Ja. ja. Mijn uh, neef Herman, die belde. Die had ik al twintig jaar niet gesproken. Uh, die hoorde dat ik fietste. Uh, dus hij belde mij. Ik was verbaasd om hem weer te spreken. Uh, hij gaf aan dat hij ook fietste en dat hij deze, deze, dit, dit, dit organiseerde en een team zocht. En hij vroeg of ik mee wilde doen. Ik zeg, ja, dat vind ik hartstikke leuk. Dus zo is het gekomen. Maar stel nou dat er geen goed doel aan verbonden geweest zou zijn. Dus opbrengst voor Artsen Zonder ja. Grenzen. En dat je moet gaan sponsors uh, ja. zoeken. Dat je donateurs moet gaan zoeken. Stel dat er dat niet bij was geweest. Nee, had dit, je het maakt, dan ook dit gedaan? maakt wel degelijk het verschil. Ja. Uh, ik vind sowieso dat uh, ik steun Artsen Zonder Grenzen. Graag. Ik heb ze aan het werk gezien. Uh, ooit. in uh, Darfur, in Soudaan. Het is echt. Uh, frontlijnwerk. Uh, en ik vind dat het. Uh, ja. deze zaak. verdient, ook verdient deze, deze aandacht. De Artsen zonder grenzen is afhankelijk van het particuliere giften. Uh, dus ja, wij, span wij spannen. Ons, ons graag in voor dit. Uh, voor dit hele goede doel. Uh, het leuke is ook. Ik, ik stapte vanmorgen in de, of vanmiddag in de trein. Gistermiddag? Uh, uh, uh, Gistermiddag was het. Ja, voor de luisteraar van, ja. wel, voor jou niet. Zij <laughs> <Ja, laughs> ja, gaat zo meteen aan de wijn en ja, de ja, bakken aardappelen en ja. zo. Ja. Nou, ik stapte in de trein en uh, meneer en mevrouw die spraken mij aan: van wat, ga, wat gaat u doen en wat heeft u een leuk shirt aan? Maar ik vertel het hele verhaal. En voor ik het wist had ik zes uh, euro in handen. Dat was de eerste gift uh, van vandaag. Uh, en dat soort reacties zijn we, zijn we meer tegengekomen. We zijn op een aantal kermissen geweest. Uh, daar hield de DJ stil, ik heb het net al verteld. We waren op een, uh, een wieleronde. Even Bram Tanking nog, uh, de hand geschud. Ja, jij kijkt er heel trots bij, mij zegt dat helemaal niks. Nee, nee dat <laughs> ik is een dat is idee, zo groot, zo groot renner. groot Nederlands profrenner. En die was tweede criterium wel weer criterium Theo Middelkamp, die ken ik dan weer wel. Wie zeg je? Theo Middelkamp. Theo Middelkamp. Ja, de eerste uh, Nederlander die wereldkampioen op de weg werd... En de eerste Nederlander die in de Tour de France in 1936... Uh, meteen een uh, bergetappe op zijn naam schreef... terwijl hij nog nooit een berg van dichtbij gezien had. Dat oh, oh, was ook begin augustus, toch? Dat, dat raam, was op 3 augustus 1947. Toen werd hij wereldkampioen op de weg. En uh, in de eerste etappe die hij überhaupt fietste in de ja. Tour... Uh, en dan de etappe in, uh, in uh, de bergen... Dat, uh, hij zag een kool en hij denkt, hé, hey, dit is een kool. Nee. En hij pakte hem en hij wint. Ja. ja. Maar goed, dus, dus dat is even dan een verschil van um, leeftijd, ja. zou ik willen zeggen. Maar dat, dat slaat ook weer nergens op. Ik ben 53 <lacht> en ik ben 51. Dus dat kan nee. niet zijn. Je had het over dat t-shirt, wat je nu aan hebt... Ja. En, en waar mensen meteen op reageerden. Daar moet ik toch even aangeven. Daar hebben wij een prijsvraag voor uitgeschreven. Daar kun je kans op maken. En dan moet je de volgende vraag beantwoorden. Hoe noemt men het jubileum dat Tour for Life dit jaar viert? Hoe noemt men het jubileum dat Tour for Life dit jaar viert? Is dat A, het houten jubileum? Jullie mogen niks zeggen. Is dat B, het tinnen jubileum? Of is dat C, het lederen jubileum? Je kunt je antwoord sturen naar word.wpro.nl schrijft een kaart naar postbus 11-1200-JC in Hilversum. Je hebt ervoor twee weken de tijd en zo'n beetje een week... voordat de heren dan gaan beginnen in de echte Tour for Life... dan zullen we de winnaars bekendmaken. En dan krijgen ze dat toegestuurd. en in, Inderdaad, van Nienke ja. heb ja. ik begrepen. Dan kunt u nog even de juiste maat doorgeven. En dan tegen de tijd dat de heren op de fiets klimmen... heeft u dat t-shirt in huis. Kleis Kemperman. Um, ja, Arno die werd gebeld door zijn neef Herman... Maar uh, de basis van het hele plan ligt volgens mij bij jouw moeder. Dat klopt. Het was 2 januari stuurde zij, nee, kreeg zij een mail van de mailing van Artsen zonder grenzen. Zij is uh, donateur, waarin uh, dit genoemd werd, deze tocht. En ze stuurde gelijk een mail naar, naar mij en naar Martin en naar Paul en naar Cor. Uh, Fietsmaatjes, uh, fiets, uh, of dit niet iets voor ons was... En uh, dat vonden wij niet iets voor ons. Want dat uh, was veel te zwaar en veel te heftig. En uh, nou, dat soort dingen. Dus ik heb het even doorgekeken. Maar raakte daar vrij snel van uh, in paniek. En heb het naast me neergelegd. Maar het ging toch een beetje kriebelen. En um, ik heb het verder uitgezocht. En toen bleken er van die informatieavonden te, te zijn. En daar ben ik met Herman naartoe gegaan. Uh, Herman belde ik op. En die zei, zullen we naar die informatieavond? Ja, en we gaan het ook doen. We gaan het gewoon doen. Dus toen, uh, nou, dat is het eigenlijk. Uh, toen zijn we naar die informatieavond gegaan. Toen dachten we, nou, dit moeten we, dit moeten we doen. En heel langzaam hebben we toen de rest gemasseerd... om toch ook weer bij ons team te komen. Juist. En dat masseren, dat gebeurt ook letterlijk natuurlijk onderweg, hè, Nienke? Dit ja. was dan even een figuurlijke massage... Mm -hmm. om iedereen zover te krijgen om mee te doen. Wat is er verder voor medische begeleiding? Want is het bijvoorbeeld niet uh, eventueel ook gevaarlijk? Hè? Want het zijn geen die-hard wielrenners. En die gaan toch een prestatie neerzetten die eigenlijk bij profs hoort... Nou ja, Als ik zo om me heen kijk, dan vind ik het nogal wel die hard. Dat ze die tocht gereden hebben nu al. Uh, en ze gaan hem natuurlijk ook rijden. Uh, uh, er gaat een heel medisch team mee. Er is zelfs een huisarts inderdaad bij. Maar een heel medisch en een team gaat mee. En die rijdt ook onderweg. Rijdt die ook uh, langs de route... En uh, mocht er wat aan de hand zijn, iedereen krijgt noodnummers mee. Mocht er iets aan de hand zijn, kunnen ze dat noodnummer bellen. En dan zullen ze, nou ja, binnen vier minuten kunnen ze echt ter plekke zijn. Of Dat hangt er natuurlijk een beetje vanaf waar ze in de route zitten. Maar er is genoeg begeleiding. Er gaat ook een motorbegeleidingsteam mee. Die bestaan uit twintig uh, personen. Die gaan voor op kop, kijken of er wat aan de hand is met de weg. Die rijdt in het midden van het peloton, kijken of daar uh, alles goed gaat. En eentje achteraan. Ja. En is het nou en, en dat is maar even weer een zakelijke vraag, omdat ik dat soms toch even kritisch wil benaderen. Het, het kost natuurlijk een hoop geld om dit te organiseren. Uh, je kunt niet gewoon Italië binnenwandelen en zeggen, nou wij fietsen even doodleuk over jullie wegen heen en we kijken al waar het schip strandt. Nee. Dus daar gaat heel veel organisatie aan vooraf. Daar zal ook heel veel geld mee gemoeid zijn. Is het nou niet gewoon handiger om te zeggen, jongens, wilt u met z'n allen doneren? Want in Darfur gaat het niet goed en artsen zonder grenzen moet daar naartoe. Punt. Ja, dat kan. Alleen uh, we merken in deze tijd uh, willen mensen toch een uitdaging hebben om uh, voor dat geld op te halen. Het komt niet zomaar meer dat mensen uh, doneren. Dus wat nou, uh, het is leuk om zo'n evenement te organiseren. Want dat vinden mensen ook echt leuk om zich in te spannen, zeg maar fysiek de uitdaging aan te gaan. En dan ook nog eens, en dat is nog een uitdaging om dat geld op te halen. Ja, maar het geeft ook een heel goed gevoel. En dat zullen ze stellen. Ze zijn nu al heel fanatiek... maar als ze de Tour for Life gereden hebben... dan weet ik zeker dat ze nog fanatieker zullen zijn. En misschien volgend ja. jaar wel weer terugkomen. En wellicht wel eens ja, terugkomen, klopt. Kleis Kemperman, jij staat op de zesde plaats... in de top tien van de hoeveelheid donaties die jij al binnen hebt gesleept. En dan staat daar direct achter Rick te Buk. En daarachter staat Paul van Kampen, ja... Dus jullie bezetten plaats 6, 7 en 8. Ja. Hoe heb je het voor elkaar gekregen? Hoe ben je te werk gegaan? Het is niet, uh, uh, het is niet mals om die, uh, die grens van 15.000 euro. Want nee, daar hebben jullie het vast al over gehad. Dat, uh, uh, bij ons zelfs 21.000 euro, omdat we twee extra teamleden hebben. Dat is best wel een, een, een, een drempel om naartoe te werken. En dat heeft lang geduurd voordat we daar, voordat we daar kwamen. Um, wat. Ja. Op een gegeven moment gaat het lopen. Ik weet niet precies wat bij ons de doorslag heeft gegeven. We hebben een shirtjesactie gedaan. Waar ik zelf al heel trots op ben. Wat, waar vier bedrijven hebben uh, een van de shirt gesponsord. Dus we gaan nu vier verschillende shirts rijden die acht dagen. En dat heeft toch uh, zo'n 8000 euro zo opgeleverd. Uh, dus dat, dat is gelijk een stap in de goede richting. En nou, er is heel veel werk gedaan door, uh, door iedereen om ook uh, privé geld bij elkaar te houden. Er is een heel mooi sponsordiner uh, gehouden wat een hele klap geld op heeft geleverd. En zo heeft iedereen wel zijn eigen manier gehad om te zorgen uh, nou, dat, dat dat geld binnenkwam. En, dat is mooi. Dat is heel mooi, maar nu ga ik toch even mij omdraaien naar Martin. Martin, loop jij even op je blote voeten met dikke eeldlagen naar een microfoon. Want nu ben ik heel benieuwd wat jij in de nabije toekomst nog gaat doen om meer donaties binnen te halen. Want volgens mij sta jij een beetje onderaan. Ga maar zitten. Um, maar ja... Kleis had het eerder deze nacht al gemeld. We zijn eigenlijk meer op uh, zoek naar wat we met het totale team naar binnen gaan halen. Maar heb jij nog plannen over hoe je in de nabije toekomst nog meer donaties uh, binnen gaat halen? Je mag ietsje dichter bij de microfoon komen. Oh, leg die voet maar even op uh, hier op de ja, balie. Ik wil er even naar kijken. En je hebt echt geen uh, kapje nodig voor je Hè? neus? Oh, nee, nee, nee. nee, Doe maar niet. Leg het er maar even op. Zo. Hij oh is... ja. Hij is... oh, maar ik vind het nog wel... Zoveel eelt heb ik er ook onder zitten, joh. Ja, ik vind het, het wel, wel valt mee het Nee, Dus het is eigenlijk het laagje wat uh, onder het eelt zit. Ja. Ik zal het even uitleggen voor de luisteraars. Uh, Martin Kemperman is dus iemand die op blote voeten hele marathons holt. Dus ik was heel benieuwd naar die ja, soort tweede voet die er dan in eeltlaag onder zit. Maar het valt reuze mee. Ik neem even een hapje van mijn broodje. Hij is makkelijk. Ja, bon appetit. Ja. Dat was aardig. Ja, <laughs> de VPRO heeft natuurlijk gezorgd voor ontbijt. Nee, ik vind reuze meevallen. Ja, ja. Ja, netjes hè? Ja, heel ja. erg, Ja. Maar goed, oké. Okay. Wat ga jij doen om uh, voor Tour for Life.? Uh, nou, ik, nog ik heb extra al heel wat gedaan. Te te ja, wat heb je allemaal al gedaan? Ja, ik, ik heb me het vuur uit de sloof gelopen. om een, ja. Uh, ja, echt waar. Om een Hadloppering te organiseren. En echt? dat was sportief een geweldig succes. Uh, financieel ietsjes minder. Um, maar ja, ook dat is. Uh, vind ik niet zo erg. Want. Hoewel het natuurlijk gaat om het ophalen van, van het geld, is, is ook het leggen van een verbinding van, uh, ja, van waar je eigen passie naar uitgaat. En dat is in mijn geval hardlopen en dan hardlopen op een wat andere manier dan uh, de meeste mensen doen. Uh, het, het heeft de, de verbinding met de passie van uh, artsen zonder grenzen. Die, die, die zonder hun passie ook uh, volgens mij... Uh, nou gewoon uh, hele goede huisarts hier in Nederland zouden zijn. En misschien ook wel verbinden met de passie van, van uh, mede-wielrenners. Want ik begrijp uit de verhalen die ik lees... dat je er ook vriendschappen aan over kunt houden... die voor de rest van je leven duren, bij wijze van spreken. Is dat, dat iets wat je ook zou verwachten? Nou, wat ik al heel erg leuk vind van, on van ons team... en dat vond ik ook heel bijzonder van deze nacht... Uh, ik ken uh, Arno en Rick, met wie we vannacht hebben gereden... die ken ik nauwelijks. En hoewel je onderweg niet eens zo heel veel praat met elkaar... Uh, schept het samen fietsen door de nacht... schept een, uh, schept een hele leuke band. Ja. En nou, wie weet wat er allemaal nog voor vriendschap uit uh, naar voren komen. Ja, want die acht dagen, uh, dat zijn natuurlijk hele intensieve dagen... waarin je als team ook heel erg als team moet gaan optreden. En bij elkaar, op momenten dat de een er doorheen zakt... de kracht moet zoeken bij de ander en vice versa. Dus ik denk dat je ook een heel intense band met elkaar op zult bouwen... in die korte tijd. Absoluut, absoluut. Ja. En uh, we hebben al gemerkt, we hebben getraind in de Ardennen... dat... Uh, dat we echte snelle klimmers hebben. En we hebben mensen in ons team, waar ik ook bij behoor... die de berg opkruipen. Ja, we het er met elkaar over moeten hebben. Wat doen we? Uh, gaan de langzame zich uh, inhouden... Uh, of zeg, ik bedoel, gaan de snelle Anderson. zich inhouden ja. om, om de langzame omhoog te praten? Ja, dat lijkt me voor geen van beiden een goede constructie. En hoe kun je in zo'n situatie toch een team blijven uh, waarin ieder uh, ja, dat kan doen uh, wat hij graag doet. Dus de snelle moeten mensen in de zo gewoon lekker snel omhoog kunnen. Wat gebeurt er nou wanneer het team bijvoorbeeld het niet haalt? Of er vallen mensen uit die gewoon de eindstreep niet halen. Gaan dan die sponsorbedragen niet door? Of hoe moet ik dat zien? Wie kan daar antwoord op geven? Nou, niet, denk ik. Denk ik. Wat mij betreft is uh, gegeven, is gebleven hoor. Tuurlijk. <laughs> Oké, okay, en, en opgeven is Misschien ook kan uh, Nienke geen vertellen. optie natuurlijk. Misschien dat Nienke dat nog heel even kan vertellen. Het is bijna vijf voor zeven, dus we zijn al bijna door de tijd heen. Zo snel gaat dat hier. Het is niet zo dat als je uh, een etappe niet haalt... het kan natuurlijk altijd voorkomen dat iemand ziek wordt onderweg... of een blessure oploopt. Dan mag je gewoon de volgende dag gewoon weer op je fiets, opstart, uh, ja, uh, op je fiets opstappen... en uh, de tour verder uh, rijden. Ja, het, het, is wel zo, het hangt een beetje vanaf welke periode we zitten... maar zijn er ook teams die afvallen en die hebben geld opgehaald... en dan krijgen ze stroom weer teruggestort op het moment dat ze niet meegaan. Rick, ja. ik, ik, ik waarschuw je even, want je zit lekker in je neus te pulken, maar we hebben webcams, hè? Ja, ja kijk. Ja. Dan ja. maak je een slechte beurt bij een potentieel sponsor of donatiegever. Hoe zeg ik je, je dat? Oh. Ja. Ja. Nee, precies. Ja. Maar ik kan me ook zo voorstellen dat, uh, dat na zo'n halve dag en nacht fietsen... je ook aan alle kanten rommeltjes voelt en troepjes en zweet en... Zooi en ja, ja, yeah, ja. Yeah, yeah. Dus uh, uitfietsen, dat is natuurlijk wel het uitgangspunt. Maar er kan altijd iets gebeuren ja, wat uh, buiten je macht om is. En, uh, ja. Dan is het gewoon eens gegeven, altijd gegeven. Zei jij dat nou, Martin? Altijd gebleven. Altijd ja. gebleven. Ja. Heel goed. Martin Kemperman. Ik heb misschien dat je volgend jaar zelf uh, in de gelegenheid om een keertje mee, <laughs> wil meerijden. Ik heb een boek voor je meegebracht van Thomas Braan. Blijf oh, genieten. Dat is leuk. Dat is leuk. Dus je kan hem lezen en kijken of het... Uh, nou ja, wat voor je is. Misschien ben ik uh, voor dat enthousiaste team wel uh, op de berg, uh, omdat ik heel hard kan gillen. Ik denk Kijk, dat ik oh, daar zo moet beginnen. Je kan je nog ja. inschrijven. Ja. <laughs> Ja, het is, is ongelooflijk, maar het is bijna drie minuten voor zeven. Dus we zijn alweer helemaal door onze tijd heen. Ik zie jou verbaasd kijken, Kleis, maar het is niet anders. Ja, ineens is het zeven Ja, ja. ja dit was VP Roos Woord voor deze week. En wilt u iets terugluisteren? Dat kan via de links op onze Facebookpagina facebook.com woord.nl. En via diezelfde pagina kunt u dus ook Team 10 gaan sponsoren. Want we hebben een link daarop gezet. En als u daarop klikt, dan komt u bij Tour for Life Team 10 Recht. Uh, u kunt zich trouwens daar ook inschrijven voor onze nieuwsbrief. Vragen en opmerkingen over Woord kunt u mailen naar woord.wpro.nl. En schrijven, dat kan naar vpro Woord Postbus 11 1200 JC in Hilversum. Oh, nog even heel snel, de prijsvraag. Hoe noemt men het jubileum dat Tour for Life dit jaar viert? Is dat A, het houten jubileum... B, het tinnenjubileum of C, het jubileum? Kijk op Facebook uh, voor deze vraag... of mail alvast het antwoord naar woord@vpuro.nl. Ik dank natuurlijk heel hartelijk onze gast Nienke Wigna. en de stoere wielrenners van Team 10... die gisteren op de Kouwberg begonnen zijn... en hier in de ochtend aan zijn gekomen. Martin Kemperman, Paul van Kampen, Arno Bolte, Rick de Buk en Kleis Kemperman. Onderweg hebben zij voor hun team dat van 1 tot 8 september... de Tour for Life gaat fietsen. Waarvan de opbrengst voor artsen zonder grenzen is... weer diverse donateurs weten te strikken. En VP Roos Woord gaat inderdaad ook een donatie doen. En dat wordt dan 221 euro, was het volgens mij. Ja. Yeah voor Dank u wel. elke kilometer. Ja. Woord wordt gemaakt door Geert-Jan Strengholt, Nienke Vijzen en Tom Klaassen. Die zat hier vannacht ook voor de regie. Productie Tatjana en Iris, Franse Techniek, René Visser, presentatie Nora Romanesco. En zometeen na een kort journaal kunt u gaan luisteren naar Bert van Sloten... met het NOS Radio 1-journaal. Tot volgende week! VPRO Radio 1. Dit was Woord. Volgende week meer.